Ik wil van u met u vanmorgen de schriften openen in de profetie van Jezaja. Ik hoop dat de kinderen onder ons het nog niet vergeten zijn. Maar nadat we al twee zondagen hebben geluisterd, je weet wel naar die twee voorbeelden, die visioenen, dat van die tak en die kokende pot, willen we verder lezen, want de Heere God die heeft heel veel tegen Israël gezegd. En als we het lezen, denk eraan dat hij het ook tegen ons zegt. En het woord van de Heere geschiedde tegen mij en hij zei... Ga en roep voor de oren van Jeruzalem en zeg... Zo zegt de Heere, Ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd, aan de liefde van uw ondertrouw. toen gij mij nawandelde in de woestijn in onbezaaid land. Israël was de eerste. Israël was de Heer een heiligheid. De eerstelingen van zijn inkomst. allen die hem opaten, werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hen, spreek de Heere. Hoort des Heeren woord? Gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis van Israël, zo zegt de Heere. Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden? Dat ze verre van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en zij zijn ijdel geworden. En zeiden niet, waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw van de dood, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen ge daarin kwam, verontreinigde gij mijn land en stelde mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heer? En die de wet handelden, kenden mij niet en de herders overtraden tegen mij en de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar de dingen die geen nut doen. Daarom. Zal ik nog met u twisten? Spreekt de Heer. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want ga over in de eilanden van de Geteers en zie toe. En stuur naar Kedar en merk er wel op en ziet of iets dergelijks geschied is. Heeft ook een volk de gode veranderd? Hoewel. Deze goden geen goden zijn. nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen. En weest verschrikt. Wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. <tie> Mij... De springader van de levende wateren hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Tot zover de lezing van Jeremia 2. We willen vanmorgen gaan luisteren naar een tweetal teksten uit dit gedeelte. Al kunnen we niet anders dan dit hele gedeelte in het overdenken, meenemen, maar een tweetal teksten, het achtste en het elfde vers van Jeremia 2. De priesters zeiden niet waar is de Heere, en die de wet handelden, kenden mij niet, en de herders overtraden tegen mij, en de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. En het elfde vers, heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel deze geen goden zijn. Nogthans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst. Wij willen nu met elkaar gaan zingen van psalm 130. Vers 1 en vers 2. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart... tot u die heil kunt zenden, o heren, aanschouw mijn smart. Zo gij in het recht wilt treden, o heren en Gade, slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? U mag dan uw gaven geven... De eerste rondgang is voor de diaconie, bestemd voor de zondagscholen. De tweede voor de kerk, met bestemming de cassette-recorder. En bij de uitgang is de collecte ook bestemd voor de kerk. En namens de diaconie wil ik u nu alvast wijzen op de uitgangscollecte van volgende week zondag voor de noodhulp die gegeven zal moeten worden. ...door de aanhoudende droogte in Afrika en voor meer informatie lezen men het kerkblad. Psalm 130 vers 1 en 2...